Het thema voor vanavond, hoe lang zal Jawe met u zijn? Hoe lang zal Jawe met u zijn? Hebben jullie een antwoord erop? Ja, er staat een vraagteken achter. Hoe lang zal Jawe met ons zijn? En het is niet zomaar te zeggen van, oh uh, voor eeuwig, wilt u het antwoord weten? Ik heb een stukje maar genomen voor vandaag uit Kronieken. En dat komt omdat uh, de geschiedenis die hier plaatsvindt in kronieken, die vindt ook plaats in de maand Sivan, in de derde maand. En ik denk, nou dat komt mooi, we zijn toch met elkaar in een nieuwe maand. Wat gebeurt er waarvan we weten in de Bijbel op de nieuwe maand of in de maand Sivan? En dit is een geschiedenis die speelt zich af in de maand Sivan. 2 kronieken, 15 vers 1. De geest gods kwam over Azaria. Nou, een gekke vraag, hè? Nou zijn we onderweg naar Pinksteren. Is dat nou dezelfde geest gods als de uitstorting van de heilige geest met Pinksteren? Dus dan zou je ook kunnen zeggen, hij maakt een stukje Pinksteren mee in zijn leven. Mooi is dat, hè? Ja, je hoeft helemaal niet op Pinksteren te wachten. En toen was het incidenteel, hè? Het waren alleen de bijzondere mensen die aangewezen werden door vader, de profeten, die op een bijzondere wijze vervuld werden met Gods geest. Ja, en die geest van God die viel vaak over ze heen. Ze ontvingen licht. En ze konden ter plekke tegen iemand zeggen, maar zo spreekt de Heer. Ja, dat waren natuurlijk de meest heftige profeten. Maar de geest Gods die komt hier over, Azaria. Azaria is een profeet. En die Azaria die gaat naar Asa. En Asa is de koning van? Juda. En Benjamin. Juda en Benjamin, de twee stammen... Die bij Jeruzalem woonden, en de andere tien woonden in het noordelijke deel van Israël. Geest Gods komt over Azaria, en die Azaria, de profeet, die gaat naar koning Asa, en die zegt tot hem: Hoort naar mij, opdracht. Hoort naar mij. Het is ook precies hetzelfde als: Shema Israël, hoor Israël. De profeet zegt: Hoor naar mij, Asa. En wie nog meer? Heel Juda en Benjamin. Luister naar mij. Ook vreemd dat hij wel tegen Juda en Benjamin spreekt en niet tegen de tien stammen. Hoe kan dat nou? En die waren al lang weg. Dat hele tien stammen was al het land uitgeworpen naar Babel toe. En de Babyloniërs hadden in de tien stammen alweer andere volken gezet op dat gebied. Dus die profeet Aza die komt echt naar Jeruzalem en spreekt tot Juda en tot Benjamin. Hoor naar mij, Aza, koning van Juda en Benjamin, Yahweh is met u, zolang gij met hem zijt. Vind je dat niet heerlijk kort door de bocht? Vandaar mijn vraag, hoe lang is nou Yahweh met u of met ons? Dit is in wezen het antwoord. Hoe simpel het ook is, hoe lang is Yahweh met ons, hoe lang zal Yahweh met u zijn? Hij is met u, zolang gij met hem zijt. Je kan het dus eigenlijk zelf bepalen hoe ver dat vader met jou op weg gaat. Maar hij gaat met je op weg als je doet wat hij zegt. Dan is hij bij je. Zeg je, ik ga het anders doen. Dan neem jij afstand van zijn weg. Goed om over na te denken. De, de grootste problemen in Israël ontstonden door dat niet te begrijpen. Iedereen dacht zijn eigen weg te kunnen gaan. Ze dachten zelfs dat ze op hun huizen aan de... Aan de de God des hemels, en dat was dan de zon, de maan en de sterren, konden offeren. Onbegrijpelijk. Maar goed, het zei zo. Hij zegt daar verder bij met een voorwaarde. Indien gij hem, God, zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Dat is net zo mooi. Dat is gewoon in de Bijbel 2 plus 2 is 4. Yahweh is met u zolang gij met hem zijt. We zijn met hem. Als we naar hem luisteren, hem erkennen als God en doen wat hij zegt. Daaruit blijkt dat je met hem bent. En indien je hem dan zoekt, zal hij zich door je laten vinden. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Leuke tekst om mee te beginnen voor vanavond. Is helemaal niet erg, want voor degenen die hem lief hebben, is dit alleen maar pure vreugde. Want hij weet, als we met hem gaan en hem lief hebben, hij is bij ons. Is hij in ons midden? Oh Amen. We zijn met hem en hij is met ons. Indien gij hem zoekt, hij zal zich door u laten vinden. Dus ook vanavond gaan we weer een stukje vinden. Datgene wat hij ons openbaart. Maar indien gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Dat is mooi, want als we nou in Petrus, 2 Petrus 1 lezen, vers 21, dan staat, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Ook niet uit de wil van Azaria, de profeet. Azaria die krijgt zicht op een situatie en naar dat zicht wat hij krijgt van God spreekt hij. Daarom is de profeet. Maar die profetie die Azaria spreekt is nooit voortgekomen uit de wil van Azaria, maar is door de Heilige Geest gedreven, de, he, mensen die van Gods wegen hebben gesproken. Ze worden dus door de Geest van God gedreven om te spreken. En dat is ook nog wonderlijk, wat zo'n profeet dan ook spreekt, is altijd in overeenstemming met Torah. Een profeet kan nooit iets zeggen wat tegen Torah ingaat. Want dan zeg je gelijk, hé, hey, valse profeet. En een profeet die wist heel goed in die tijd totdat rechtvaardig was om te stenigen. Tegenwoordig ligt dat anders, je kunt allerlei profetieën verkondigen. Maar ze stenigen je niet meer. Dan zou het gauw stoppen dat valse profeteren. wat er gebeurt. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Als hier iemand meent een boodschap te moeten komen brengen, en hij kan niet zeggen zo staat geschreven, is het ijdel. Zeggen, joh, hartstikke leuk, ik ben een aardige man, maar je spreekt naar je eigen hart, naar je eigen geest, het is niet de geest van God. Het was wel vreemd toen ooit de eerste mensen op onze weg kwamen... om te zeggen, gedenk de Sabbaddag. en terwijl jij toch een fanatieke zondagvierde was... en dat zag als de rustdag van het vierde gebod. Je dacht toch in die tijd van je... nou, die is gek. Die gaat Sabbat vieren. Maar het, het kwartje moest bij ons vallen. Matthäus 7, vers 7 staat. Het vers 7. Bid, en u zal gegeven worden... Zoekt, en gij zult vinden, klopt, en nu zal lopen gedaan worden. Nou, hoeveel van ons hebben dat ook nooit verkeerd begrepen, of altijd verkeerd begrepen. Als je gaat bidden, dan krijg je het toch. Echt waar? Ja, heb je datzelfde ook gehad? Toen ik dat eenmaal hoorde, toen ik met mijn neus de pinkste was terechtgekomen, en door een charismatische beweging, je kon inderdaad voor alles bidden, hij geeft het, je moet er alleen geloof voor hebben. Dan hing het weer van je geloof af. En dan maakt het schijnbaar niet meer uit wat je zei, maar als je er maar geloof in had, zou het gebeuren. Ik ben blij dat we helemaal van die weg weer afgegaan zijn. Zo, zo hè? maar soms heb je wel eens uiterst links nodig op een weg en uiterst rechts om te zien wat de rechte koers is. Maar bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en jou zal opengedaan worden. Kan alleen maar kloppen als het gaat over het bidden in overeenstemming met Torah. God wil gebeden zijn op de manier zoals hij gebeden wil zijn. En aanbidding op de manier zoals hij dat wil. Dat is uh, duidelijk. Bid op de manier zoals God wil dat je bidt. Nou waar hebben wij nou recht op als we bidden voor God? We kunnen toch alleen maar dat vragen wat hij in zijn Torah gegeven heeft dat we zouden ontvangen. Alleen je moet Torah lezen om te ontdekken wat wil vader nou dat wij zouden ontvangen uit zijn hand. Als we bidden naar wat hij in Torah belooft... ...dan heb je het op het moment dat je bidt. Dat is mooi voor de toekomst. Ga gelijk Torah lezen. Doe het elke dag en ontdek dingen die vader heeft gezegd. En zie verlangend uit naar alles wat hij beloofd heeft. Want je krijgt het op het moment dat je het bidt. Want we bidden nog steeds in geloof. Vader zegt, dit wil ik dat je ontvangt. Maar je moet me erom bidden. En als je geloof hebt dat je het ontvangt... ...dan ga je op hetzelfde moment uitvoeren wat je ook gelezen hebt in Torah. Dus je gaat ook laten zien dat je gelooft wat vader zegt, je gaat het doen. En je gaat het ontvangen op een wonderlijke wijze. Het zijn maar simpele teksten en ze zijn nog vanuit het Nieuw Testament ook. Het is nog niet eens Torah, maar Yeshua, die overeenstemming met Torah, predikt die. Want, zegt hij, een ieder die bidt, ontvangt, het is gewoon rechtstreeks, wie zoekt, vindt en wie klopt hem, zal open gedaan worden. Dat hebben we vroeger op allerlei manieren gehoord... En op vele manieren hebben we ons hoofd gestoten, maar dat klopte niet. Maar dat komt omdat we het Torah niet kenden. Nochtans, we hebben ook dingen ontvangen, waarvan we dachten, wat is dat heerlijk dat God het ook gegeven heeft. Maar er waren te veel dingen die niet in oost waren met zijn wil. Lange tijd, zegt hij, was Israël, en dit is ook een hele vervelende, het is heel vervelend om het zo te lezen, een hele lange tijd was Israël zonder de waarde God. Nou, wie is nou de God van Israël? Er is er maar één. Er staat dat Israël lange tijd was zonder de waarde God. Dus het blijkt dus zijn als Yahweh je God is, waar je een verbond mee hebt, dat je toch andere Goden loopt te dienen. Dus Israël heeft een hele lange tijd, net als wij, geleefd zonder de waarde God. Lange tijd was Israël zonder de waarde God. Zonder priester die onderricht gaf en zonder wet. Als je weer over nadenkt, je zegt, tjoh, wat hebben we toch met elkaar een enorme mooie weg gekregen. Dat we uit het traditioneel christendom gekomen zijn. En zeker als je door de evangelische en charismatische beweging bent geweest, waar uiteindelijk werd gezegd, de wet is weggedaan. Was het was natuurlijk onzin, dat je dan toch uiteindelijk gaat zeggen, amen, op dit soort uitspraken. He? We waren lange tijd zonder de waarde God. We waren zonder priester. En wat misten we dan? Als we geen echte priester hebben, dan mis je het onderwijs, het onderricht in de wet. En de Torah, dat is de wijsheid Gods. Dus als iemand zegt met al zijn hoogmoed, nee, die wet is weggedaan. Is dat de grootste dwaasheid die ze kunnen verkondigen. En dan zeggen ze dat nog menende dat ze de heilige geest ontvangen hebben. Dus alles wat er in de Bijbel staat, is uiteindelijk verbonden aan Torah. Dus Inderdaad. Ja. Juist. En waarom kan je bidden? Omdat je weet dat je binnen dat verbond van God leeft. Dan mag je op de zegeningen daarvan rekenen. Dus neem je het boek van de zegen en de vloek. Daar kun je op een extreme wijze zien wat God zegent en wat hij vervloekt. Ga nou naar de zegeningen wandelen en ga ze dan ook allemaal ontvangen. Maar we hebben toch inderdaad een hele lange tijd zonder de ware God geleefd. We waren zonder een priester die ons onderwijs gaf in de wet. Wat gaat hier verder? Doch... Keerde zij in hun benauwdheid tot Yahweh, de God van Israël? Wie is Yahweh? De God van Israël? Zochten ze hem, dan liet hij zich door hen vinden. Halleluja. Dus ook al was je, hij vormt, geefmeerd, pinksteren, geirigens, wat dan ook. Als je God zoekt, ga je hem vinden. Ongeacht waar je vandaan komt. Al kom je dus uit de wereld, dat maakt helemaal niets meer uit. Iemand die oprecht vanuit zijn hart schreeuwt tot God. Besta je nou toch wel echt? We hebben getuigenissen genoeg gehoord van mensen die vreugde rebels waren tegen God. En tot God ondanks de rebellie, het schreeuwen tegen hem zichzelf openbaarde door het woord. Hoe je tot God komt maakt niet uit. Als je naar hem zoekt en naar hem vraagt. En hij zegt heel duidelijk, als je in benauwdheid tot ja bij de God van Israël komt. Zocht zij hem, dan liet hij zich door hen vinden. Jezaja, die zegt erover in hoofdstuk 55 vers 7, dat we een belangrijk ding moeten doen. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeerde zich tot Yahweh, dan zal hij, Yahweh, zich over hem ontfermen. En tot onze God, wat hij vergeeft, veelvuldig. Tegen wie spreekt Jezaja nou? Is dat tegen de wereld? Echt niet waar. Jezaja bemoeit zich helemaal niet met de wereld. Of het moet zo te, te, te loopsprake komen. Dan kan hij tegen de wereld wat zeggen. Jezaja is geroepen om het volk van God te onderwijzen. En het volk van God is afgeweken op, op verschrikkelijke wegen. En ze snappen niet meer de stem van God. Ze kennen soms nauwelijks meer zijn Torah. Dus de afvallige Jood, dat is een goddeloze. Dat is iemand die God kent... ...in Torah is onderwezen en de niet willen ze wetens naar handelt. De wereld is goddeloos. Is, de wereld is vaak niet eens goddeloos, want ze hebben goden zat. He, ze zijn een, een meervoudige godendom, is dat? Politeïsme. Dus de wereld is echt niet goddeloos, de wereld is erg godsdienstig. Dat zegt Paulus toch ook tegen die Grieken? Jullie zijn allezins in godsdienstig, ik zie van elke god die wel een tempel. Nou zegt hij, de enige prachtige god... Die mis ik nog, die tempel van voor jullie. Het is die mensen die waren heel geïnteresseerd om van die God te horen. En om die God gaat het. Maar het is dus de Jood die een verbond heeft met God en in de wereldse wegen wandelt. Dus wat is een echte goddeloos dat als u vandaag willens en wetens een ander spoor gaat volgen als dat Abi bij ons gegeven heeft. En tot die ons die door het bloed van Yeshua verzoend zijn... als die terug gaan vallen tot het uitbraaksel van een hond... en in de goddeloosheid gaan leven. Mooi is dat, hè? als je gewoon over die profeten nadenkt. Hè? Het moet een verschrikkelijk mooie weg zijn voor een profeet... om tegen een goddeloze te zeggen... want dat is iemand die geboren is uit Abraham, Isaac en Jacob. Van joh, bekeer je nou een keer terug tot de basis van het verbond. Dan kan God je weer zegenen. Nou, die goddeloze, die moeten zijn weg verlaten... En die ongerechtige man, die de Torah overtreedt, zijn gedachten moet hij al verlaten. Zelfs het denken, daar begint het, hè. Hij bekeert zich tot Yahweh, dan zal hij, Abba Yahweh, zich over hem ontfermen. Tot onze God. Hij vergeeft veelvuldig. Halleluja. Ja, hij vergeeft veelvuldig. Schitterend, onthouden. We gaan nog verder. Er zijn zo'n lading teksten. Als je eenmaal in die profeten gaat zitten kijken. Ik heb het maar een stuk of vier heb ik er neergezet. Anders zouden we voortdurend blijven lezen. Wat vader door zijn profeten zegt. Aan dat goddeloze volk. Ik had liever gehad. En ik weet niet of dat bij u ook zo is. Tot er geen profeet in Israël was geweest. Dus het is helemaal niet koosje Als mensen zeggen. nou, Wij hebben in onze gemeente wel vijf profeten. Dan moet je zeggen. Oh, oh, oh, oh. Wat is er aan de hand bij jullie? Maar ik heb er toch heel wat... <laughs> ik heb er heel wat gehoord. Die zeiden, ja, we hebben wel wel vijf profeten. En de ene zondag dan profeteert die. En de andere zegt, zo spreekt de Heer. en de andere, Maar zo spreekt de Heer. Nou, je moet er echt niet groots op weten... als er een profeet hier midden komt. Dan zitten er echt een paar dingen... behoorlijk fout. Het is beter om gewoon onder elkaar leraren te hebben. De gaven van de geest... binnen het lichaam van Yeshua. En die zijn allemaal nodig. Leraren... Hoeveel hadden we ook weer negen stuks, geloof ik, hè? Van die gaven van de geest. Ja, inderdaad. Ja. ja, inderdaad. Ja, prijs de heer. Ja, als, het, uh, als er geen priester meer is, dan ontbeer je het woord van God. Die gaven, die moeten zich binnen de groep ontwikkelen. En word je dat nou door aanwijzing van de persoon, zeg nou, jij gaat hier maar eens profeet worden. Echt niet waar, het ligt niet aan wat wij aanwijzen. Het ligt aan wat er in de groep uiteindelijk begint te groeien. En daar moet je opmerkzaam op zijn. Zeg hey, hé, dat is leuk. Jo, wil jij dat doen? of Zou je dat eens willen doen? Dat je dan inderdaad met elkaar tot allerlei dingen komt. Jeremia, die zegt in hoofdstuk 29, vers 12. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan tot mij Abba Yahweh bidden. En ik Abba Yahweh zal naar u horen. Hetzelfde woord, ook weer van smaak. Dan zult gij mij zoeken, mij vinden, wanneer gij mij vraagt met je ganse hart. Echt waar. Geen formuliergebedje. He, niet dat we doe doen ook weer doen. Nee, je moet voor Gods aangezicht staan. Buig voor hem. Doe het in de stilte. Je hoeft niet altijd in de stilte, want op straat kun je ook lopen en schreeuwen tot vader. Maar je hart moet gebogen zijn voor hem, tot je weet in welke verhouding tot je tot hem staat. Roep mij aan. Bid. Ik zal naar u horen. Dat woordje zal is een heel sterk woord in de Bijbel. Als hij zegt ik zal, daar kun je me vasthouden. En als je daar aan vasthoudt, dan denk ik tot vader ook, zeg ik zal naar jou kijken. Anders kun je wel denken van ja, inderdaad, ik bid tot vader, hij gaat me geven. Maar het is wederkerig. Hij kijkt naar jou, hoe jij het vasthoudt. En of hij daarna gaat handelen, want je moet wel handelen naar wat vader zegt... wil je kunnen ontvangen wat hij beloofd heeft. Het is net als uh, je eigen opvoeding met je eigen papi. Je moest goed luisteren. Hij zegt in vers 14... Dan, zegt hij, zal ik mij door je laten vinden... luidt het woord van wie? Van Yahweh. In je lot zal ik een keer brengen. Dus als wij tot vader gaan en we zitten in een vervelend lot... Dan heeft hij ook gezegd, dan zal ik ook in jouw lot een keer brengen. Probeer je eigen lot waar je in terecht bent gekomen, te toetsen aan Torah. En ga dan in overeenstemming met de Torah bidden. Dan gaat vader het vervullen tot je uit dat lot weggaat waar je in terecht gekomen bent. Het is zo'n zegen om te snappen wat vader bedoelt. Daarvoor moet je de Torah kennen en de profeten. Want het volk van God heeft vele dwaalwegen gewandeld. En dan hadden ze een profeet nodig om ze terug te brengen naar de... Torah. Hij zegt, dan leidt het woord van Yahweh, ja, in uw lot zal ik een keer brengen. Dan zal ik je verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen, waarin ik je ver, verstoten heb. Hij heeft ze echt vanwege goddeloos gedrag verstoten. Zijn dat de heidenen? Nee, volk van God. Zijn wij heidenen? Nee, we zijn volk van God geworden. We hebben dezelfde problemen als we in goddeloze wegen wandelen. Dan zul je ervaren dat je van God verlaten raakt want God wijkt van je totdat je je bekeert en dan komt hij dichterbij, daar zijn we dus mee begonnen hè? nou komt er nog eentje Jeremia 29 vers 12 dan zul je mij aanroepen en heen gaan tot mij bidden, ik zal naar je horen, je zal me zoeken en vinden, wanneer gij maar vraagt met je ganse hart maar vragen met je ganse hart moet verbonden zijn aan de wil van vader. Dat ligt in je eigen gezin hetzelfde als je een ongehoorzame zoon hebt... ...en die komt uiteindelijk alleen maar vragen. Dan komt vader terug. Naar... Maar zodra die een gehoorzame zoon hebt, die kan vragen wat hij wil. Dan zegt hij: papa, Waar moet je het vragen, zegt hij. Alles wat voor mij is, is van jou. Goed om over na te denken. Dan zal ik mij door je laten vinden luidt het woord van Jaren. Een keer brengen, ik zal je verzamelen uit de volken en alle plaatsen waarheen ik je verstoten heb. 1 Koningin 12, vers 28. We kennen de geschiedenis van Jerobian. Het was geen prettige geschiedenis in die tijd. Hè? De twaalf stammenrijk dat werd uh, verdeeld. Tien stammen werden uitgevoerd. Enfin, uh, tien stammen werden door Jerome. Het, het was een zootje in Israël. Ze hebben de afgodendienst ingevoerd in de tien stammen... Ja, ze hebben dus twee grote altaren gebouwd in Noord en in midden Israël bij Samaria. En ze hebben daar op een verschrikkelijke manier te keer gegaan in de geestelijke wereld. Toen overlegde de koning. En dat gaat over Jerobeam. Maakte twee gouden kalveren en hij zegt tegen dat volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Nou, hoe krijgt hij het in zijn hoofd? Het klinkt goed, hè? Het is pure misleiding. Hij zegt, het is veel te veel voor u, zegt hij. Veel te veel. Voor u, om op te trekken naar Jeruzalem. Dat hele eind lopen. En Jeruzalem lag nog op de berg, dus ze moesten altijd nog naar boven te wandelen ook. Is niet leuk. En dan zegt hij even, dit zijn uw goden. O Israël, Israël, jullie overwinnaars met God... Het is veel te veel voor jullie, overwinnaars met God, He? die u uit Egypte hebt uitgewaaid. Wonderlijke ervaring als je die teksten leest. Je moet gewoon weer eens opnieuw beginnen door één koning en twee koningen te lezen. Je krijgt een stuk geschiedenis te zien hoe dat volk op en neer gaat, daar word je helemaal eng van. Het lijkt op je eigen leven. Maar het is wonderlijk als je dan steeds weer hoort wat de profeten zeggen om ze terug te brengen op het spoor. We gaan dus verder, die 2 kronieken, 15 vers 5. In die tijd, waar we het nu over hebben, was er geen vrede voor hem die uitging, nog voor hem die inging. Maar er was wel grote beroering onder al de inwoners der landen. Dus niet alleen over Israël hebben we het, maar ook over het hele gebeuren wat er omheen zit. In die tijd was er geen vrede, het was oorlog onrust ik zou bijna zeggen we zitten in dezelfde tijd profetisch eindtijd ook heel de wereld rommelt er is geen vrede echt waar ook in onze tijd is er geen vrede de vrede houdt stand vanwege de sterke wapens van piet en nog sterker van kees en die durft karel niet aan te vallen want hij is toch weer benauwd dat hij toch een atoombom krijgt en als er eentje een atoombom wil bouwen dan willen ze met lief nog hè, de kop afhakken en ik kan het best begrijpen ik kan het best begrijpen. Er is geen vrede in die tijd voor hem die zowel uitging alsof hij inging. Maar er was een grote beroering onder al de inwoners der landen. Ook rondom Israël. Volken, volk bots tegen volk. Tegen volk, volk tegen volk. Stad tegen stad. Want God bracht benauwdheid, bracht hem beroering door allerlei benauwdheid. Wie is nou de schuld? Wie krijg je nou de schuld van al die opstanden en die verwarring? Volk tegen volk, stad tegen stad, want God bracht hen in behoering. Door allerlei benauwdheid. Wij denken altijd, maar het is de duivel. Het is de duivel die de kinderen van Gods honger geeft. En dit gaat niet goed en dat niet goed. We maken ruzie onder elkaar. Allerlei argumenten, Piet tegen Jan en Klaas tegen Marie. En toch, als je naar het woord van God luistert, dan kun je toch zeggen, hé... Hey, wie is nou eigenlijk degene die ons laat botsen? Maar ik vind het heel mooi dat het er zo staat. Als je dus niet doet wat God zegt, laat hij je botsen. Als je niet doet wat vader zegt, laat hij je botsen. Dan brengt hij de zaak in beroering. Je moet gewoon doen wat hij zegt, dan krijg je die beroering niet. En dan is er harmonie, er is vrede, hè, shalom. Dan gaan de volkeren niet meer botsen. Maar goed, God bracht hen in, in beroering door allerlei benauwdheid. Dus zeg niet, alle benauwdheid komt van de duivel. Echt niet waar. En als iemand het benauwd heeft... en die komt bij jou hulp halen... ik heb zo benauwd, ik heb zo benauwd... zeg dan niet gelijk, oh, ga ik voor je bidden, gaat benauwdheid weg. Want 9 van de 10 keer kom je van een koude kermis terug... want die benauwdheid gaat niet weg. Je kan beter vragen... hoe komt het nou dat je benauwd bent geworden? Hoe komt het nou? Is God dan je vader niet meer? En dan heb je vaak gelijk het probleem boven water... Want dan is de scheiding tussen vader en de persoon. En dan krijg je het benauwd. Als er volkomen vrede is, je kan wandelen met God, je kan zingen voor zijn aangezicht, je kan bewegen, dan heb je het niet benauwd. God bracht in beroering door allerlei benauwdheid. Dus gaat je vrede met God weg, komt de benauwdheid in je leven. Hey, dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè? Uh... Matthäus 24 praat over dezelfde dingen. Ook zult gij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Zie toe, zegt hij, wees nou niet verontrust. Gemeente van Christus, word nou niet ongerust. Hè? Want dat moet gewoon geschieden. En nog is het einde niet. Hier zitten we al 2000 jaar mee. Overal is de oorlog en toch zegt de heer tegen de gemeente... Ho ho, Wees nou niet verontrust. Gij dan, wees sterk. Leuker is, we zitten nog steeds in chronieken natuurlijk. Maar de tijd van Kronieken was niks anders dan de tijd van vandaag. Alleen toen schreven ze dat in het Oude Testament. En vandaag schrijven we dan Nieuwe Testament. En wij zitten alweer in handelingen. Dat is het Nieuwe Testament na 2012. Ga je dan, zegt hij, wees sterk. Laat je handen niet verslappen. Want je werk zal beloond worden. Zodra nou Aza die woorden hoorde. De profetie die Azaia, de zoon van Odat gesproken had, ja. greep die moed. Het is dus wel belangrijk hè, dat je de woorden van de profeet hoort. Want als je dan in vertwijfeling bent geraakt, dan moet het toch altijd wel een broeder zijn die zegt, joh, je weet toch wat dat zo de heer spreekt? En zo heeft de heer gesproken. En dan kan een gelover zeggen, ja, je hebt inderdaad gelijk wat stom, tot ik me daarvan af heb laten Want alleen op wat de heer gesproken hebt, daar liggen we onze vastheid. Hè? Daar liggen onze fundamenten. Hè? Zodra nou Aza, die koning, die natuurlijk behoorlijk in verwarring was, deze woorden hoorden van Azaja de profeet. greep hij moed. En ineens krijgt hij dan door. tot er allemaal gruwelen in zijn koninkrijk zijn. Allerlei goddeloosheden. Toen snapte hij ineens waarom op al die huizen. die rookwolkjes naar boven kwamen van die daken. Want daar offerden de Israëlieten. aan de hemellichamen. Aan de zon, de maan, de sterren. Wonderlijk hè? De mens is niet veranderd. Dus wat we lezen. en dit gaat gewoon over kronieken. Het is precies hetzelfde, je moet alleen gaan doen wat er staat. Dus ook in Israël moeten de Israëlieten opstaan, die zeggen, ja, maar zo heeft onze God gesproken. Dat moeten wij doen onder de christenen. Zodra dus Aza die woorden hoorde, die Azaia gesproken had, greep hij moed. Dus bij het horen van de profeet, ontstaat er in het hart van de gelovigen, ook van een gelovige koning, die tot Geharrewa gekomen is, grijp je moed. En het eerste wat hij doet, is de gruwelen wegdoen. Datgene wat God een gruwel noemt. Kunt u gruwelen noemen die God noemt in zijn Torah? Je moet het woord gruwel eens opzoeken in je concordantie. Heb je een hele lading teksten, God vindt er zoveel dingen een gruwel. Maar wij vinden het helemaal geen gruwel. Stukje ham vindt hij een gruwel. Ja, dat ham is geen gruwel, maar in de buik wel, van een buik van een gelovige. Dat de ham is gegeven voor de heidenen, niet voor ons. Een gruwel in zijn oog. Er zijn zoveel gruwelen, je gaat er van gruwelen. Maar God zegt dat hij ervan gruwelt. Dus die aaza die grijpt moed en die gaat alles wat God doet gruwelen, gaat hij zelf weer beseffen dat hij er ook van gruwelt. Dus dat doe ik weg. Er was moed voor nodig. Inderdaad. De eerste keer dat ik in de Giffenmidden gemeente zei, ik ben gestopt met ham eten. Dat is een gruwel. Nou, dat was vreemd. Wie zegt dat nou toch? We zijn toch vrijgekocht? We zijn vrij van de wet. Dus we eten varkens bij het leven. Maar ook van varkensvlees heb ik genoten vroeger. We hadden grote stukken in de vriezer liggen. Ik ben dus niet gestopt met varkensvlees eten... omdat ik het niet lekker vond, maar omdat God het een gruwel is. Ja? Je moet dus moed grijpen... om uiteindelijk te zeggen, ik wil naar Torah gaan leven. Ik wil doen wat God zegt. Weg met het varken. Hij greep moed... Hij deed de gruwelen weg. En wat is een gruwel? Is dat is wat God een gruwel noemt. Dat moet je wegdoen. Uit het hele land. Juda en Benjamin. Want in de tien stammenrijk, daar woonden al gruwelen genoeg uit Babel. Uit de steden die hij op het gebergte van Ephraim ingenomen had. Ephraim hey, is natuurlijk de tien stammenrijk. Hè? Dus alles wat in je bezit is, moeten de gruwelen weggedaan worden. Begin maar in je eigen huis. Ook vernieuwde koning Aza het altaar van Yahweh, dat in de voorhal van Yahweh stond, in de voorhof. Mooi hè, dus ook je altaar gaat vernieuwd worden, niet meer op jouw wijze van God dienen, maar op de wijze om hem te dienen zoals hij het wil. Er moet een altaar komen, daar moet schuld beleden worden en er moet een dier voor geofferd worden en in onze situatie erkennen dat dat offer gebracht is door Yeshua. En dat we door hem een voorkomen verzoening hebben. Leuk is dat, hè, om kronieken te lezen en hoe belangrijk het is te beseffen waarin wij wonen. Evangelie is gewoon Torah. Amen. Evangelieboeken, de lessen van Paulus, Petrus, is gewoon Torah. En de onderwijzing uit Torah. Deuteronomium 27, vers 15. Hij zegt heel eenvoudig. Vervloekt is de man die een gesneden of vergoten beeld maakt, een gruwel voor Yahweh... Een maaksel van je handen van de werkman. en dit in het verborgene opstelt. en het gehele volk zal antwoorden. Wat zegt dat volk? Amen, dat is een gruwel. Dus ook wat je stiekem doet in je binnenkamer. en dat weten we van elkaar niet wat we doen in onze binnenkamer. of waar we onze begeerte op richten. als we onze begeerte richten op wat vader zegt, dat zul je niet begeren. hebben we een probleem. En dat hebben we denk ik allemaal waar we elke dag ook mee bezig zijn. Je gaat een gruwel krijgen... aan alles waarvan vader gruwelt. Eigenlijk wil je je rein houden... en het is vaak ook zo moeilijk. Dus je moet elkaar bemoedigen... want vader zegt nog steeds... vervloekt is de man... Hè, die naar die beelden kijkt. Het gaat om die beelden... maar ook de beelden voor onze ogen. Wat is onze begeerte? Begeren we dat wat een gruwel is voor Abba Yahweh? Gooi het weg... Hij gooit in stukken. Nog een stukje. Hij, die Asa. Hij, Asa. Roept heel Judah en Benjamin bij elkaar. Met degene die bij hen verblijf Hé, hey, dat is leuk. Hier komen wij in het spel. Ze roepen Judah en Benjamin bij elkaar. Met degene die bij hen verblijf hielden. Uit en Manasseh en Simeon. En hoeveel waren er nog meer van buiten? Ook de vreemdelingen die meegegaan waren uit Egypte, weet je wel? Dus ook die vreemdelingen, dus ook die zie hier zo, die geen joods bloed hebben, die horen er ook bij. Want hij roept ze bij elkaar. Want velen uit Israël gingen tot hem over toen zij zagen dat Yahweh zijn God met hem was. Over wie hebben we het? We hebben het over koning Aza, een goede koning die wandelt naar de Torah. En het ging goed met Judah en met Benjamin. En zelfs degenen die uit Ephraim, Manasse en Simeon komen. Die kwamen daar naartoe, naar Judea en naar Jeruzalem. Want ze zagen dus vanuit Israël... dat Yahweh zijn God, de God van Aza, met hem was. Mooi is dat, hè? Wij maken dezelfde ervaring. Wij zoeken Abba Yahweh in zijn wegen te wandelen. En de mensen die jou vinden, die willen dat ook. En zo kom je bij elkaar. Wij hebben elkaar nooit gekend vroeger. Hoe kom je nou toch hier terecht? Nou, we vinden met elkaar dat we een weg hebben gevonden om onze oude weer te dienen. In eerlijkheid, in gehoorzaamheid. En in een weg die helemaal niet te gepruimd wordt buiten ons. Nou, prijs de Heer, we doen het met vreugde. Zij kwamen bijeen te Jeruzalem. En daar heb je hem. Dat was de aanleiding waar we mee begonnen. In de derde maand. En de derde maand is Sivan. Dus in de maand Sivan kwamen ze bij elkaar. Jeruzalem. En dat was in het vijftiende jaar van de regering van die koning Asa. Leuk is dat, hè? Kun je een paar duizend jaar terugrekenen. De maand die stond op hetzelfde punt. He, die maand was net begonnen. En wij zitten in de maand Sivan. Zij offerden aan Yahweh op die dag van de buit die ze gemaakt hadden. Ze hadden gigantisch veel buit. 700 runderen, 7000 stuks kleinvee. Dus kijk wat ze aan het offeren waren. Vers 12 terwijl ze aan het offer zijn, en daar wil ik eigenlijk de, de punt van de preek, of van de onderwijzing naar voren halen, hoewel ze een verbond met Yahweh hebben, al vanaf de Sinei, blijkt het dus mogelijk te zijn, dat je gedurende dat verbond, waar we ook zitten, ook al zitten we vandaag in Alblasserdam, dat je een verbond weer met Yahweh kan sluiten. Een verbond binnen het grote verbond wat we al hebben. Zij gingen dus een verbond aan. Dat zij Javé, de God van hun vaderen, zouden zoeken met hun hele hart, met hun hele ziel. Ja, mensen lieve, dat hebben we toch in het Nieuwe Testament ook geleerd. Als we toch Hem lief hebben, dan dienen we Hem toch met onze hele hart, met onze ziel, met al onze kracht. Is dat nou iets nieuws? Maar het blijkt wel dat je die keuze kan zeggen: ik ga een verbond aan met God, zijn vader. Ik heb een weg bewandeld die niet echt koosje was, maar ik kies ervoor om in een koosjere weg te gaan wandelen. Ik ga met u een verbond maken. Jawe, mijn God, de God van mijn vaderen. Ik ga u zoeken met mijn hele hart en met mijn hele ziel. Want dat heb ik er een beetje bij gehangen al die jaren. Ik vond het wel leuk om te zeggen dat ik een gelovige in Jawe ben, maar ik rotzooide langs de kant van de weg, wat ik niet had moeten doen. En ieder die Jawe, wie is Jawe? De God van Israël. Leuk is, staat tussen kommaatjes in. Yahweh, wie is dat? Dat is de God van Israël. Een ieder die Yahweh, de God van Israël, niet zou zoeken. Oh la la, wat gaan ze nou toch voor een verbond maken? Die moest dood doodgebracht, wel eens al, een kleine als een grote, zo'n man als vrouw. Wie gaat er nou toch zo'n verbond maken? Zou u het doen? Ik zou het niet aandurven. De eerste de beste die ik zie over het verbond overtreed, die kill je. Dus het is wel heftig wat er gesproken wordt door, uh, hè, door Aza. Nou er zit natuurlijk niks nieuws. Want toen we in de woestijn waren, mochten we geen takjes sprokkelen op Sabbat. En er komt iemand die denkt, ik ga toch takjes sprokkelen. En zelfs Mozes wist niet wat hij ermee aan moest. En Mozes gaat apart naar vader Jan en Zegt vader, wat moet ik nou met die broer? Die hebt takjes verzameld en u zegt, moet niet doen. Weet u nog wat hij zei? Nou, zegt hij, stenig hem. Ze zegt, ja, zegt Mozes, stenen ja, zit in mijn gauw wezen, dat zeg ik toch? Geen praatjes, stenigen. Dus hoe ernstig ziet vader zonde? Net zo erg als die man die takken verzamelde in de woestijn. Terwijl God had gezegd, niet werk op Sabbat. Je krijgt het er wel eens een beetje benauwd van, u ook niet? Dat je denkt, joh, maar het is toch ernstig. En ieder die jaren, de God van Israël, niet zou zoeken, moest er doodgebracht worden. Zowel klein als groot, man als vrouw. Het is dus een verbond. Vader, wij gaan u zoeken. En je gaat vader zoeken om hem te vinden. Daarom zijn we ook met die tekst begonnen. Wie zoekt, die vindt. Ja toch? Je moet zoeken, ook al ben je al zoveel jaren op de weg, die we de weg van de waarheid noemen. Toch moet je blijven zoeken om vader steeds inniger te kunnen vinden. Dan gaan ze nog verder, zeg. Hey, ze zweren, ze zweren. Zie je dat? Ze zwoeren ja, met luide stem en ze riepen hoera. Ze juichten bezuigenschaal, trompetten en horens. Het was echt maar te horen in de hemel. Nou, de satelliet die zit hoog. Maar vader hoort dat in de hemel. Als we zo tekeer gaan. Met luide stem, onder luid gejuich, geschal van trompet en van de horen. Heel Juda verheugde zich over de eet. Ze zeiden tegen elkaar, we hebben een eed gezworen voor God, onze God, voor Yahweh. Want we zullen hem zoeken met onze hele hart, elke dag opnieuw. Denk om tot dat uitbundige samenkomst te werden. Een vreugde, we gaan weer vandaag samen Yahweh zoeken. Met hun hele hart hadden ze gezworen. En met heel hun wil hadden ze Yahweh gezocht. En hij, Abbe Yahweh, had zich door hen laten vinden. Hij gaf hun shalom aan alle kanten. Amen. Nou, dat hebben wij toch ook, of niet? Nou, dit soort zaken, lieve mensen, moet je gewoon zoeken. Elke dag in de Bijbel. Wat zegt de Heer nou? Zoek het uit. Ik hoef het niet allemaal te vertellen. Ik vind het wel leuk om het te vertellen. Maar je moet er zelf naar zoeken. Hier je gaat mijn hart van, van tekeer. Daar blijven jong bij. Hij had zich door hen laten vinden. Hij, Abba gaf hun dus de shalom. Aan één kant. Oh nee. Hoeveel kanten hebben we eigenlijk? Hij geeft ons shalom aan alle kanten. Zelfs heeft koning Asa zijn moeder Maaka als gebiedster afgezet. Je zegt, zo, dat, die ga ik langs de kant zetten. Je eigen moeder. Omdat ze... Hé, hey, gruwelijk. Dat woord hadden we eerder gehoord. Zie je? Omdat ze iets gruwelijks doet onder het volk van God. Ze had een beeld van Ashera gemaakt. Weet u hoe een beeld van Ashera eruit ziet? Daar kikt elke man op. En nou doet een vrouw het. Een mooie naakte vrouw, nu zegt ze, wat een mooie vorm, hè. En dat verafgoden. dat is Ashera, seksgodin. Toppunt van uh, waar de hele wereld naar kijkt. Omdat zij een gruwelijk beeld van Ashera gemaakt had. Asa hiel haar gruwelijk beeld van Ashera stuk. Hij verpulverde het, hij verbrandt het in het dal van Kidron. Weg met die valigheid. Echt waar. Dus wat vader een gruwel noemt. daar moeten wij net zo lang naar kijken. tot we ervan gruwelen. Ja, dat vindt vader een gruwel. Als je dat dan tegenkomt in je leven. dan zeg je ja, doe toch die gruwel weg. En dan zegt de wereld wat gruwel hartstikke mooi hoor. Maar het moet voor jou een gruwel zijn. omdat in de ogen van Yahweh het een gruwel is. Er zijn veel dingen in ons leven. waar je echt van gruwelt. maar waar wij toch nog niet voldoende van gruwelen. Zelfs Asa. ...heeft zijn moeder, maar Ka die was een gebiedster afgezet... ...omdat ze een gruwelijk beeld van Ashera had. Een beeld wat wij zo mooi vinden. Maar goed, voor een vrouw kan het beeld ook mooi wezen... ...van zo'n mooie Adonis. Daar was in Griekenland er ook van die prachtige blonde kerels... ...dat waren lichamen, dat waren goden. He, hebben wij geen last meer van in de wereld. Maar er zijn mannen die hebben een lichaam... ...dan zeggen ze, oh, oh, oh, wat een godje. Maar het is een gruwelijk beeld als je van het lichaam van een man of een vrouw je God maakt. Afschuwelijk. En toch voelen we hetzelfde. Want als je buiten loopt, zeg je ook, dat is een mooie vrouw... en je zal al een andere knappe man. En het is goed, maar gaat het niet begeren. Zoek op, waar zitten die nuances? Eén ding is duidelijk, Aza vernietigt de beeldvorming van de wereld. Dat wat de wereld zich op verkikkert, dat moeten wij gaan leren zeggen... het is een guwel in de ogen van... Vader, ik verpulver het, ik verbrand het. En Kiederontal, dat hoeft niet, je kan het zo naar de vuilnisverbranding gooien. De offerhoogte verdwenen echter. Wonderlijk, hè? Gaat hij zoveel weg doen? En in hetzelfde regel staat ook nog eens een keer de offerhoogte. Waar ze dus voor die uh, zon, de maan en de sterren. Hun, uh, hun offers verbranden, die verdwenen niet, dat is wel. Toch was het hart van Asa, zolang hij leefde. Jaweh volkomen toegewijd. Nou, dit zijn elke keer dingen, daar kik ik dan op. Dus ondanks die dingen die er gebeuren... ...ons hart moet toegewijd zijn aan Abbe Yahweh. Op een of andere manier schijnt hij toch niet in staat te zijn... ...om die offerhoogte die daar waren in het volk Israël... ...om die te verwijderen. Anders hadden ze hem, denk ik, verwijderd. Dan zeiden ze, jij bent wel een goede koning... ...maar wij blijven hier offeren. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader... ...en zijn eigen heilige gaven naar het huis gods. Zilver, goud en allerlei voorwerpen. En het wonderlijk is, er was geen oorlog. Tot het 35ste jaar der regering van Aza. Mooi is dat, hè? Dus het blijkt als je dus handelt in de wijze van Abbejawee... ...is je oorlog over. Wij vechten toch hele dagen met de vijand van God? De tegenstander, of niet? Maar op het moment dat je gaat gehoorzaam worden. dan is hij toch te loser, die vijand, of niet? Pas als je de geboden van God overtreedt. dan lig je weer onder de knoet van. die grote verdrukker, die Enget. Zo simpel is het. Je moet gewoon luisteren naar het Torah. want dan is er dus geen oorlog. Ja, dan hebt de duivel oorlog met jou. Want je hoeft alleen maar naar hem te kijken en dan zie je hem al dansen. Hij kan je lucht niet aan. Hij kan je willen maar dat lukt hem niet. Dat gaat helemaal niet. Je hoeft alleen maar te zeggen: boe, dan is het. Uh... Hij wordt je tegenstander omdat hij je niet meer kan zegenen. Want hij kan alleen maar zegenen dat wat je in gehoorzaamheid doet. Hm? Ja, je eigen god. Inderdaad. Je moet eens kijken. Zo. Ja, je hebt er echt mee te maken. Maar het wonderlijk is, God heeft natuurlijk in zijn verbond, in het verbond heeft God gezegd, als je dus niet doet wat ik zeg, dan spreekt hij daar zijn vloek over uit. En noemt u nou maar de vloek van Abbejaren niet je tegenstander. Dus dat wat vader vervloekt, dat kost je je leven. Satan misleidt je alleen maar. Satan is een misleider. Maar hij moet onder je voeten zijn, zodat je zijn botten en zijn kop wordt kraken. Het blijft de slang die je zijn kop moet verpletteren en de kop wordt verpletterd door het voet van Yeshua. Wij zijn het lichaam van Yeshua, dus wij moeten tonen dat we in staat zijn de kop van Satan te verpletteren met die slang die in ons leven komt. We kunnen het alleen maar overwinnen omdat we de Torah kennen en profeten en de geest van Abba hebben ontvangen. En wat is dat die geest? Dat is de geest van Messias. De geest van Messias woont in ons, want we hebben hem erkend. Hij strijdt voor ons.